1 uur, Mark Hokken met het NOS Journaal. Vern Troyer, de acteur die bekend werd als Mini-Me... in de Austin Powers films, is overleden. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De acteur worstelde al lange tijd met een depressie... en werd vorig jaar met een alcoholverslaving opgenomen. Troyer, die slechts 80 centimeter lang was... had ook een kleine rol in Harry Potter en de Steen der Wijzen. Vern Troyer was 49 jaar.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 Onder andere de voormalige presidenten Bill Clinton en Barack Obama waren erbij. President Trump was er niet, alleen zijn echtgenote Melania. De officiële lezing is dat Trump de ceremonie niet wilde verstoren... met alle beveiligers die nodig zijn voor zijn bezoek. Maar waarschijnlijk was Trump er niet... omdat de Bushes geen geheim hebben gemaakt van hun kritiek op hem. In Hongarije zijn gisteren opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de herverkiezing van premier Orbán... Net als vorig weekend. Ze vinden dat Orbán de pers heeft gemanipuleerd... en zo de verkiezingen van twee weken geleden heeft kunnen winnen. Hij haalde in Hongarije meer dan de helft van de stemmen... en heeft nu twee derde van de zetels in het parlement. FC Barcelona heeft voor de dertigste keer en de vierde keer op rij... de Spaanse beker gewonnen. In de finale om de Copa del Rij werd Sevilla met 5-0 verslagen...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 whether that training, the last one... The world of BNXH.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 We praten verder over actuele thema's. Fijn en heel verstandig dat je de komende uren met ons meereist... want we komen namelijk in dit eerste uur alleen al... langs Frankrijk, Ethiopië en Zwitserland. Patricia, deze week was het uh, behoorlijk zomer in Nederland. Hoe zat dat in uh, Zwitserland? Ja, het volgende sneeuwwoud. Echt bizar. Nee, <laughs> wij zijn er ook echt vlammend mooi weer. Echt, uh, ik geloof dat mijn auto... die op een gegeven moment echt wel 37 graden aan toen je even in de zon had gestaan. Weet je wel? Ja. Echt zomerse temperaturen. Hoe lekker. Lekker man. Lekker. Zelfs daar in de bergen. Heb je een korte broek gehad? Nee, ja, ik, ik zit nu in een korte broek. Dat kan op de radio. Dat is lekker, hè? Ja, maar je kan natuurlijk ook iedereen voor de gek houden. Dat ja. weet ik ook weer. <laughs> Dat, ik hou dit een beetje voor de, voor de luisteraars. Die kunnen daar zelf over nadenken. Zit die nou in een korte Precies. broek of niet? Ja, We hebben ook een webcam, hè, trouwens. Maar dan zie je, zie je niet, niet de broeken. Ah. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed, tot zover. Um, wat uh, was er deze week in het uh, Zwitserse nieuws? Nou, wat me opvallend was, wat ik zelf heel intrigerend vond, was. Uh, gisteren was er in het nieuws, dat was een mevrouw, 52 jaar, ze heet Sabine Bundak. Ik weet niet echt per se een Zwitserse naam, maar uh, nou. ik denk dat ze ergens uit het oost, op de Oostblok komt. Mm -hmm. Of Centraal-Europa, zoals ze dat noemen. Ja. Um, deze mevrouw heeft zelf twee kinderen, acht en 12 jaar oud. Maar ze heeft een hele bijzondere hobby. Um, haar hobby is reborn babies. Hè? Weet je wat het is? Nee, het klinkt heel eng. Nee, nou, nou, nou ja, het is maar net hoe je naar kijkt. Ik had op een bepaalde manier wel een beetje een soort van empathie voor deze vrouw. Uh, reborn babies, dat zijn poppen. En uh, ze doet ze in bad. Ze praat tegen ze. De poppen maken ook geluid. Ze kunnen ook echt zo heel tergend huilen. Ik heb zelf oh. twee kinderen, dus... Ik weet hoe, hoe irritant het kan zijn, maar zij vindt dat dus heel fijn. En um, ja ze doet de luiders verschonen, maar het bizarre is vooral, ze praat ook echt met ze. Maar het bijzondere van dit verhaal vind ik dan weer, als je verder het interview met deze mevrouw ziet... komt ze over als gewoon een hele normale buurvrouw. Mm -hmm. Dus weet je, dat vind ik toch altijd wel heel interessant... Wat voor bizarre hobby's uh, mensen hebben. En deze mevrouw die uh, promoot haar uh, business. Of, nou, het is niet echt een business, maar haar hobby, zeg maar. Met een, uh, een YouTube-kanaal. Dus ze heeft een YouTube-kanaal voor andere vrouwen. Volwassen mensen die dus van poppen houden, baby's. Mm -hmm. En dan gaat ze hem vertellen over de nieuwste trends en de mode. En dat nou, het gaat allemaal op de Zwitser-Duits. En dat was deze week best wel groot nieuws hier. Want Zwitsers vinden dat toch ook wel heel raar. Ja, gelukkig maar. Ik dacht dat ik de enige Kanaal. was. Ja, ik, ik vind het ook wel raar. Maar als je een beetje psychologisch doordenkt. Uh, ze zegt zelf... Vroeger heb ik altijd alleen maar een beer gekregen van mijn ouders. Ik heb maar het poppen gekregen. Dus je zit altijd wel een soort van... Ja, ergens een soort van Freudiaans jeugdtrauma zit nee. erachter. En ik denk, ja, deze vrouw doet verder niemand kwaad. Ja, misschien... Dat is het enige wat ik wel kan voorstellen. Ze heeft natuurlijk zelf twee kinderen van 8 en 12. En als die vriendjes dan daarachter komen op dat zien, dan hoop ik niet dat haar kinderen daarmee gepest worden. Dat is het enige waarvan ik denk: oeh, pas daarmee op. Ja. Maar, ja. maar deze Zwitserse vrouw heeft, heeft die, want hoe moet ik dat voor me zien dan? Een kelder vol, vol met poppen? Nou, een huis, ja. ze het heeft echt een huis. aparte kinderkamer naast die kamers van haar zonen, dus. Hij heeft zo'n aparte kamer. Hij heeft ook allemaal kleertjes. En, ik bedoel, ja, ik heb zelf twee dochters. Dus ik weet wat voor uh, enorme merchandise er om, om die poppen heen hangt. Maar ja, dus zij koopt dit gewoon voor zichzelf. En zij deelt dit dan met andere vrouwen. Want het <lacht> is een community. <lacht> voor alles heb je een community, Bowser. Ja, dat blijkt oh, maar weer. Voor dit. Nou. Ik, dus dat, ik, dat was het nieuws in Zwitserland. Ik ga naar de uitzending toch eens even kijken naar dat uh, YouTube-kanaal. We gaan het zo hebben over uh, hele andere dingen, namelijk over Zwitserse politiek. Maar eerst even naar uh, Frankrijk, namelijk naar Arne Horst. Arne, wat houdt de Fransen bezig deze week? Nou, goedenavond Wouter. Nee, ja, goede vraag. Maar, uh, ja, het, het land lacht er nog. Ik moest er even inkomen. want ik was even uh, in Nederland uh, geweest. Het land uh, lacht uh, er uh, nog, wat een mooie uitspraak. Ja, ja. Uh, dus, uh, Nee, ook de, de warmte. Uh, hè? Uh, Frankrijk aan het strand in april uh, is toch wel een van de koppen. En uh, ja, het grappige is dan ook wel: dan, dan, dan, dan ben je even als Nederlander in het buitenland. en je bent weer terug in je land van herkomst, zeg maar. Dan, dan, kom je, dan ben je er echt weer even uit na weken. Dus ik was zo niks van woonend. En dacht ik wel even: god, ik zie toch veel bussen rijden. En ik dacht wel even: nou, nah, misschien is er een ongeluk gebeurd met de treinen ja. of zo, weet je wel, of werkzaamheden. Ja. En op een gegeven moment kijk ik langs die spoorbaan. Ik denk er helemaal niks aan. De hand. En op een gegeven moment valt het kwartje van: oh ja. Ja, de staking, daar hadden we het voor van tevoren over gehad. Die is nu vol aan de gang. Ja, dus want waarom het ook weer Leg we even uithouden. Er is een staking met het ja, over het spoorbedrijf. Tenminste, dus het spoorbedrijf is ja. aan het staken. Maar waarom ook weer? Onder ook andere over de spoor. Nou ja, en dat is uh, als, als dit Macron gaat lukken dan dan, dan wordt hij de Market Thatcher van, uh, van okay. Frankrijk om maar zo te zeggen. Maar wat is hij aan het doen? Ah, hij is de eerste president die het aandurft om het staatsbedrijf de, de spoorwegen van Frankrijk aan te pakken. En uh, ja, dat hij gewoon zegt, ja, dit kan zo niet langer meer. Maar ja, in Frankrijk en de uh, staatsbedrijven, dan komen de vakbonden in beweging. Dus uh, we, we leven hier uh, een van de heftige stakingen die uh, we kunnen herinneren. En die gaat voorlopig nog door, in ieder geval tot 28 juni maar, maar wat gaat er zo mis dan bij, bij die uh, spoorwegen? En nou ja, ze hebben met heel veel pijn en moeite... hebben ze dus nu een kleine operationele winst gedraaid... als je gaat, uh, zeg maar, uh, als je het hebt over het, uh, de activa... maar uh, er is, uh, ik geloof, 40 miljard schuld. Ik bedoel, dat is het staatsbedrijf alleen, hè? Alleen de spoorwegen. S S S ja, er dus zijn gemiddeld Afrikaanse landen... die het volgens mij opgeteld nog niet eens eraan komen... Nee, zo'n schuld. Precies. Nou ja, hij heeft al een beetje baksel gehaald... want hij heeft nu als een soort van uh, charme-offensief aangeboden... dat dan in ieder geval die schuldenlast een, een staatsschuld gaat worden. Dus dat wordt dan overgenomen. En dan, uh, daarmee hoopt hij dan in ieder geval een beetje de boel te paaien. Maar uh, een op de wat is het, op de drie uh, hoge snelheidstreinen die rijdt en ik geloof twee op de vijf A6 gewone intercities. Dus uh, nou ja, dit gaat nu wel beginnen. Maar er is dus een staatsbedrijf dat 30 miljard schuld heeft en dan zegt de over en dan ja minimaal en dan zegt de overheid: nou nah, nemen we over. Dan nemen we over jaren, als je dat dan in het licht plaatst, dat Nederland destijds zei, we gaan de pensioenleeftijd omhoog doen voor 6 miljard. Ja. <lacht> nee, het is waar. Nee. Uh, het is gewoon, uh, kijk, de, de, de, de sporen gaan aanbesteed worden van 2020. En dus men is aan het staken en tegelijkertijd ook wel met het idee, ja, eigenlijk heeft het wel gelijk. Maar ja, dat kun je natuurlijk in een land als Frankrijk niet toegeven. dus we gaan even evengoed barricades op. <lacht> ja. Ja, en Macron is dus echt in, in volle actie. Die is er klaar mee met al die schulden. Um, wat doet dit met de populariteit van Macron? Ehm um... Nou, eigenlijk zingt hij er redelijk omheen. Want het is uh, wat ik net ook zei, uh, diep, diep van binnen weten mensen eigenlijk wel dat hij een punt heeft. Want ik de, bedoel, de, de, de Franse spoorwegen, als ze zo blijven, die, die maken, die hebben nu natuurlijk een monopoliepositie. Maar op het moment dat, dat die sporen open gaan, uh, dan, dan, dan, dan kunnen ze waarschijnlijk geen concurrentieslag aan. Want ja. ze hebben gewoon veel te hoge operationele kosten. En je merkt dat de polariteit van Macron, uh, ja goed, het is, de, het is het is meet met twee maat. Want het is ook wel de eerste president waar echt ook wel heel veel van die tussentijdse metingen worden gedaan. Maar op zich doet hij niet slecht. Want tegelijkertijd maakt hij het land ook wel trots. Want hij heeft een bepaalde manier van doen dat de Fransen zich wel in herkennen, om het maar ja. zo te zeggen. Ja, ja, ja. Nou, dan moeten we het nog even over één ander ding hebben. Daar komen we steeds op terug. De vaste luisteraar zal het vast herkennen. De Franse André Hazes, namelijk Johnny Holiday, is een echt al een tijd geleden overleden. Maar nog steeds gaat het erover in de Franse pers. Ja, ja, als je tikt, uh, intikt uh, dossier holiday dan, uh, dan kom je echt uh, boeken tegen, waar heb ik jou daar als het gaat om de sites. En, uh... wat, is er nog, wat is er nu aan de hand dan nog? Uh, nou ja, goed, hij heeft nogal een heuf achtergelaten waar recht op liggen en ook een behoorlijke uh, erfenis. Uh, dat is echt wat te vergelijken met een erfenis van Elvis Presley... tientallen miljoenen euro's. Oh, nee. En uh, zijn actie heeft daar door middel van zes wijzigingen in het testament... vanaf 2004 tot afgelopen... Uh, na, afgelopen jaar weet ik niet, nee, twee jaar geleden. Uh, nou ja, laat het zo zeggen dat hij behoorlijk in haar voordeel zei... want uh, de twee van zijn kinderen, van Johnny Allarday... die kregen geen cent meer. Nou ja, daar is uh, nu uh, uh, uitspraak over gedaan. De Franse rechter heeft nu die, in ieder geval die eis ingewikkeld van de twee kinderen. Die zeggen, ja, uh, hey, kan, dit kan niet. En nou, de, de rechter heeft daarin gelijk gegeven. En die heeft nu gezegd, we gaan nu alle tegoeden en erfenis worden bevroren. Totdat wordt onderzocht. wat de rechtsgeldigheid is. eigenlijk. van die erfeningswijzigingen ja. uh, die in het verleden zijn gedaan. Onder meer ook op Amerikaans grondgebied. En volgens Frans recht. Uh, mag, mogen mensen niet onterfd worden. Ik bedoel daar alleen al. Dus het is een, is een, een eerste overwinning. van uh, de twee oudste kinderen van. Johnny Halliday. En uh, de dochter Laura Smet, een bekende actrice. Hier, die heeft ook uitgesproken. we hopen dat er nu de weg open gaat. dat dan nu zijn uh, huidige uh, weduwe. of zijn laatst getrouwde vrouw van Johnny Holiday dat we daar tot een akkoord kunnen komen voor de verjaardag de van van Johnny Holiday die ging ja. jullie jarig. Ik heb zo'n vermoeden Arne dat we het hier nog ver, vaker over gaan hebben in in dit programma want dit blijft nog even spelen. Uh, we gaan het zo in ieder geval hebben over de Franse werkcultuur. Als je het niet erg okay. Gezellig, gezellig. Vooral in be, uh, bellen we meestal vanuit Bolivia, soms vanuit Nederland over Bolivia, maar nu is bijvoorbeeld voor werk in Ethiopië. En uh, Wolt, wat heeft jou deze week bezighouden daar in uh, Ethiopië? Ja, ik hoop uh, Wouter, dankjewel. Ik, heb, ja, ik ben dus in Ethiopië voor werk. Uh, en het, het is echt een super leuk land om hier te zijn. Het is zo anders dan het amerika waar ik de afgelopen jaren heb gewoond. En nou, er zijn verschillende dingen. En heel veel, uh, we zijn net met een stapavond bezig. Dus uh, <laughs> uh, nou, we zijn uh, we, we, we, we, we, we, lekker Ethiopisch gedamd. Oh, Met God. de schouders. Echt super gaaf om te doen. Het ja. is dus echt... Uh, nou, nou, je weet niet wat je ziet. Je uh, kunt allemaal filmpjes op YouTube zien hoe dat er aan toe gaat. Maar het is echt super spectaculair. Uh, morgen gaan we naar een bruiloft toe van een collega. Dus er wordt ook uh, behoorlijk kansloos de hele zondag. Ja. Maar uh, de, de afgelopen week... Uh, ik heb gewerkt, uh, Van soffers voet ik de vrouwlaat. Uh, nou, dat is ook niet zo heel interessant om op de radio te vertellen. Maar wat ik wel ben achtergekomen... is dat, uh, mijn collega's vertelt, dat een, een grote Ethiopische zanger... Hey, DJ Avici is uh, gisteren helaas overleden. Maar Ethiopiërs zijn eigenlijk nog meer onder de immers van de dood van de zanger uh, Tambra Desta. En uh, dat is een van de grote zangers hier in uh, Ethiopië. Um, uh, hij was op reis in Ethiopië, zo'n uh, zijn stadje. En hij voelde zich niet lekker. Toen mm -hmm. was hij uh, maar even naar een in gegaan om wat medicijnen uh, te nemen, uh, om, om beter te worden. Ja. En het leek dat die medicijnen uh, over tijd waren, over de datum heen. En uh, ja, binnen 30 seconden was hij ongeveer dood. Dus waarom uh, ongeveer dat was helemaal dood? Maar oh, nee, dat was echt heel erg, uh, ja, dat was uh, een drama voor de Ethiopiërs. Ja. Want dat is echt uh, ja, een van grote zangers hier. Dus uh, ja, het nieuws. Maar met wie zou je hem vergelijken? Met welke zanger? Een soort andere Hazes uit, uh, uit Ethiopië? Zo uh, ongeveer, ja. ja. Ze zijn allebei dood, dus die, ja. die, die vergelijking die is, die is goed te trekken. Uh, ja, Verder uh, misschien Makko Boksato, een beetje. Uh, nee. niet, ik kan misschien echt traditioneel ethiopische muziek. Ja. Um, ja dan noemen het hier RB. Ik hoor er zelf erg weinig RB in. Maar het is, wel, ja, het is wel hele mooie muziek en leuke muziek. Ja. Maar het is wel muziek ont en om het onthouden. Als Het is niet te houden om uh, toch ja. weer een mix aan te Ja, ja, ja, ja <laughs> precies, precies. Het is een beetje Afrikaanse muziek. En hoe reageren dan de, de Ethiopiërs hierop? Ja, ze zijn onder de indruk. Het was een uh, jonge gast. Hij had uh, vijf kinderen bij vijf verschillende vrouwen Dat dan ook wel heel erg. Ja, dat Ja, dat is ben je echt wel sterk. Als je dat voor elkaar had, ben je echt ja. Ja. Maar goed, de, in de vorhoud, ja, ze zijn er erg eh, treurig te ronden. Want muziek is voor de, voor de Ethiopiërs een enorm belangrijk uh, ja, een middel om cultuur uh, te snuiven. Om uh, de avond mm -hmm. door te brengen. en Ik vind het in een, een stadje in het noordwesten. ...van Ethiopië eh, richting eh, de, de en Nou ja, het is hier eh, s'avonds rondom eh, bon, bon, mensen die naar de discotheken gaan... ...naar paggatjes en overal klingde muziek. De uh, reggae-muziek, dat is hier heel populair. Maar zeker ook de religionere Ethiopië-muziek, dat is hier super populair. Iedereen kan mee. met met die gehoord beschouderdans. Oh, ja. Dus ik moet zeggen dat ik beschouderd zo online uh, uh, uit de kom heb <laughs> <laughs> ik denk dat ik morgen uh, even naar dokter moet, kom maar niet naar dezelfde dokter als de legendarische dus uh, nee, kamerad. pas op, pas op. En dan uh, nog dit de van de laatste uitzending. <laughs> Oké okay, Wot, nou pas in ieder geval op daar. We gaan het straks nog onder andere hebben over geduld in Ethiopië. Hopelijk heb je dat niet nodig ja. bij de dokter uh, morgen, voor je schouders. GELACH <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby And look both ways Before you cross my mind Wat mij betreft het absolute toplied voor een zaterdagavond. Dit was Kali Uchis, de Colombiaanse zangeres. En die is op dit moment aan het doorbreken in Amerika. Ik weet niet of het wat te maken heeft met het feit dat ik er vaak draai... maar ik denk het eigenlijk wel. De wereld van BNN Vara met Wouter Bouwman. De Nederlandse politiek worstelt nog steeds met de vraag... hoe om te gaan met de aanvallen op Syrië. Inmiddels lijkt er een oplossing gevonden. De politiek heeft begrip voor de situatie getoond... zodat steun niet hoeft te worden uitgesproken. Nou, in deze situatie mis ik toch een beetje een partij... die lekker tegengras geeft. Ja, en wat is nou een betere partij daarvoor dan deze? De tegenpartij. Voor jou en voor mij. It may Ja, je bent niet beland in zendtijd voor politieke partijen. Dit was even de tegenpartij. Geen gezeik. Iedereen rijk. We gaan het hebben over politiek. Ja, wat zijn de laatste politieke ontwikkelingen in het buitenland? En waar houden de politici zich mee bezig? Ik ga eerst naar Patricia. Patricia, zoals gezegd, de zomer lijkt hier toch echt te zijn begonnen. Is dat in uh, Zwitserland ook het geval? Oh, jeetje. Um, ja, altijd wel een beetje. Altijd wel een beetje. Uh, want um, ik was begonnen met een soort van serieuze insteek. Want het, er was toch iets over Syrië, zei jij, in het nieuws? Ja. Aanvallen in Syrië. Uh, en de, de Nederlandse ja, dat... politiek we, wilde, die had het er dan over. Gaan we dit steunen? Of gaan we het ondersteunen? En dat is dan ook weer een groot verschil. Dus uh, ja. uh, de, het ging eigenlijk, de Nederlandse politiek gaat zich dan bezighouden met dat soort grote zaken. En uiteindelijk heeft de Nederlandse politiek begrip getoond. Mm -hmm. En um, Um, ...ja, de, daardoor hoeven ze niet te steunen. Dus dat is weer een mildere vorm van steun. En het zit allemaal in dat woordje begrip. Snap je het nog? Ja, precies. Ja, nee, ja ik snap het heel goed. En ik begreep ook eigenlijk waar het om ging. En ik lachte uiteraard niet om wat er gebeurt. Maar meer over onze... Nou goed, Maar, uh, want <laughs> Zwitserland zit een beetje in hetzelfde laag in pakken... ...als het gaat om Syrië, althans... Nou, nogal, die houdt er nogal meer erbuiten dan Nederland. Ik bedoel, Zwitserland is natuurlijk niet voor niets Zwitserland. Mm -hmm. Ze praten wel mee, ze doen ook mee. En uh, links en rechts, als het nodig is, dan doen ze ook echt wel een financiële bijdrage. Maar ook heel met die, met die vluchtelingen toen er tijd, toen echt hè, massa's uh, vluchtelingen naar Europa kwamen. Toen hebben ze hier Zwitserland er echt heel weinig opgenomen. Dus dat is echt wel. Uh, wel anders, hoor. En dat betreft denk ik ook... Geert Wilders zou echt graag een Zwitsers paspoort willen. Als hij er twee zou mogen hebben, natuurlijk. dat mag niet. Nee. Um, wat wel komkommertijd is... Hier is een ander groot politiek thema in Zwitserland. Dat er is hangroetskevaar. Um, heb je enige idee? Uh, iets met hangjongeren? <lacht> nee, je had gekund. Nee, je had gekund. Uh, nou, die heb je hier trouwens. Nou, die heb je hier ook wel. Die heb je ook wel, maar minder... Nee, handgoedgevaar, dat is iets waar we in Nederland nooit zorgen over hoeven te maken. Uh, dat zijn de ah. Dus uh, Dat is echt nu een politiek thema dat hoog op de agenda staat. Uh, afgelopen winter natuurlijk veel lawines geweest uh, in de windsportgebieden. Daar ja. hebben we het ook al vaker over gehad. Ja. En in Zwitserland uh, is het op net kans nog iets groter vanwege meer zout in de bodem. Maar in de zomer gaat dat verhaal dus eigenlijk gewoon door. Maar dan op een andere vorm van natuurgeweld. Dus door rotsblokken. Maar ook watervallen. Want in Zwitserland zijn ook echt hele mooie watervallen. En aardschrijvingen. Maar er zijn echt hele dorpjes hier. Onderaan die bergen. Die hebben daar echt ontzettend veel last van. En die willen dus nu geld van de grotere steden om echt van die uh, ijzeren hekken er tegenaan mm. te bouwen. Zodat die rotsblokken geen gevaar voor, moet ja. echt taken kapot kunnen maken. Dus dat is, dat is nu echt een heel groot uh, politiek uh, punt op de agenda hier in Svitsland. Maar dat Want is op, het ook wel uit... logisch, toch? Dat, dat die kleine heel dorpjes logisch. steun uh, zoeken ergens? Ja, nee, heel logisch. Heel logisch. Maar uh, toch als Nederlander, dan lees je de Zwitserse krant en dan lees je een grote kop. En dat is gewoon iets wat ik nooit in Nederland zou lezen, snap je? <s> ja. Dus dat, en dat blijft intrigerend, al wel de logica ontzettend logisch is vind ik dat toch uh, heel intrigerend uh, over dat hele hangroesje gevaar. Ja. Dus nou ja, dat is nu aan de orde. En de grote steden die hebben eigenlijk niet zoveel zin om uh, uh, te ondersteunen, merk ik. Nou, Zwitserland uh, is opgedeeld in, uh, in kantons. Ja. Dus weet je wel, het zijn best wel eilandjes binnen het hele geheel. Dus dat, dat is lastiger uh, om dat landelijk te regelen. Dus ja, je moet zo zien dat er zo'n klein dorpje wat dichtbij dan bijvoorbeeld kanton Aargau ligt. Ja, dan vinden ze eigenlijk dat dat kanton, dat dorpje dan een beetje moet helpen, zeg maar. Dus dat is, dat is vaak lastig, dat heeft heel veel voordelen, hè, vooral met de directe de democratie, ja. met alle referenda eh, dat opgedeeld is. Maar in dit soort gevallen kan het ook nadelen hebben, omdat je dan ja, toch wel afhankelijk bent van eh, anderen, zeg maar. Maar is ja. het dan ook zo dat uh, uh, je hele rijke kantons hebt en de hele armen, en dat er grote verschillen zijn daarom? Ja, goeie vraag, Goede vraag. Uh, ja, zeker, ja. zeker. En uh, ja, dat kan, maar dat kan ik ook zo meteen aan je vertellen in het blokje werkcultuur wat ze we nog gaan hebben. Ach, nou, wat een goed brugje, zeg. Ik, je, jij radio maken, ik hoef niks meer te doen. We gaan het daar zo meteen namelijk over hebben over werkcultuur. Maar eerst even naar Frankrijk, Arne. Ik heb het gevoel dat de komkommertijd echt begint te komen nu. Is dat in uh, Frankrijk ook het geval? Ja, ja, alleen al het weer helpt natuurlijk enorm. Oh, werkt he, ik wel arig, het weer gaat denken ja, ja. Ik zou denken dat het inderdaad al juli of augustus is. Ja, en dan is ook uh, vandaag uh, de twee weken vakantie weer begonnen... van het voorjaarsvakantie. Dus uh, de scholen zijn ook uh, vrij. Dus nee, het, het klopt helemaal. Ja. Maar tegelijkertijd is het timing perfect voor dit onderwerp, Wouter. Want uh, Macron zit nu uh, zo goed als een jaar in jaren het zaal. Dus Oh, Heel dus... goed, voor een politieke update, ja. Heel goed, ja, dus we kunnen nu eens even kijken. Doet hij het goed of doet hij het niet goed? Nou, in ieder geval, Precies. we hadden het dus net over dat uh, treinbedrijf. Uh, dat staatsbedrijf wordt ja, een soort van ontmanteld. Uh, Macron doet daar in ieder geval zijn best voor, want ze hebben dus uh, in ieder geval minstens 30 miljard schuld. Uh, waarom, waarom doet hij dit? Uh, over die schuld. Ja, omdat. Uh, waar eigenlijk gewoon wel, wel gelijk in heeft. Onder andere. Uh, de pensioensleeftijd van machinisten. Uh, dat is een beetje vergelijkbaar met. waar we in het verleden. we ons over verbaasden. over Griekenland. Een uh, soortgelijke leeftijd. Ik geloof 56 jaar. of 54 zelfs. Dan mag je met pensioen als machinist. bij de, uh, bij de spoorwegen. <lacht> nou, bijvoorbeeld dat soort dingen. dat zijn verworven rechten. Ja, die, die kloppen niet meer. met de rest van de. Uh, van de economie. En uh, dat is onhoudbaar. En daardoor lopen ook die. Uh, die die schuldenlast van zo'n bedrijf enorm hoog op. Ja. En uh, als ze ook zeggen... ja, goed, hè, wat ik net ook aangaf... in 2020 gaat het spoor hopen. Dus moet het ook aanbesteed kunnen worden... door buitenlandse spoorbedrijven... ja... Dan is na verhouding misschien 40 miljard nog helemaal niks... met wat er eventueel dan gaat gebeuren. Want als er dan echt ook concurrentie gaat komen... op te sporen bij dat bedrijf... nou ja, dan heb je de pop aan de dans, om het letterlijk... Ja, ja, ja, ja, ja. Dat zijn mensen inderdaad. Dus dat is echt wel... Hij heeft daarom ook wel een legitieme reden. En dat is wat je ook wel merkt. Hè? Ik bedoel, uh, in, ook in zijn manier van, van regeren. Uh, hij, hij heeft die Franse trots. Maar nou, hij praat natuurlijk wat... Hè? ook tegenstanders zeggen, ja... Weet je, met de gouden lepel in de mond is hij opgevoed. Hè? Dat is ook één van zijn kritiek. ja. Hij Stiekem beetje van de Rijken. Maar uh, tegelijkertijd zijn de Fransen zich hier wel in de president... waar ze wel trots op kunnen zijn. Maar ook Arne, ik moet, of... zeggen, ik moet wel zeggen, toch heb ik altijd het gevoel... er zit wel iets achter, een soort van, van symboliek zit erachter. Is, is dat nu ook het geval? Hij, ja, daar heb je wel een punt. Hij, hij manifesteert zich heel erg op, op symboolpolitiek... om het onnieuwbiedig te zeggen. Maar dat doet hij wel op een hele handige manier. En nogmaals, ik klink natuurlijk uh, als een Macron-liefhebber... maar ik zeg dat wel ik een keer in het perspectief van... Ja, waar komen we vandaan? Hè? Want het had nog niet zoveel gescheeld. Of we hadden nu in Frankrijk Marine Le Pen als uh, president gehad. Weet je, wel? Dat lijkt alweer zo lang ver, uh, geleden. Ja, ja. En dat is dan wel weer de verdienste van Macron. Ja. En uh, Ja, in, in die zin... Heeft heeft hij Frankrijk op de agenda gezet. Zeker met, met symbolen. En dat doet hij ook inderdaad op het wereldtoneel. Hè. Op het moment dat het een beetje zwaar weer wordt... leidt hij zich nog harder op het internationale podium te begeven. Ja, en dat doet hij eigenlijk toch wel weer met verdiensten. Dus uh, daarom... Uh, als je kijkt uh, naar na Trump... Uh, manifesteert hij zich nu vooral... als de stem van het redelijke vrije Westen. En uh, ook in Europa zie je dat eigenlijk. Hè. Je ziet het tandem met Merkel. Waarbij Angela Merkel een beetje nu... op de rem lijkt te trappen bij bu buitenlandse politiek. En hij heeft dan de rol van eh, Peppi en Kokkie. Uh, ik ga me juist bij uh, volle vaart vooruit. Ja. ja, hij gaat zich nu ook laten zien op de Amerikaanse tv. Dat zelfs. En ze gaat zich laten interviewen op Fox News. En dat inderdaad zit in de symboliek. Hè. Dat wordt dan ook breed uitgemeten. Nou ja, dat gaat in het Engels. En uh, ook bijvoorbeeld uh, deze week weer met uh, de eu top hè, samen met Angela, dan spreekt hij zich ook uit. Nou ja, als je zijn Twitter feed kijkt, dan zie je het in het Spaans. in het Engels en uh, ook in het Frans uiteraard. Uh, dan hebben ze quote neergezet worden aan dat hij dan bijvoorbeeld zegt. Ja, in Europa, ik wil niet weggezet worden als iemand van de een slapende. De generatie die vergeten is waar Europa vandaan komt. Weet je mm. wel, nou, dat soort dingen. En, en, en daar zit hij in op symbolen, heel sterk en stevige uitspraken. Ja, en tegelijkertijd vinden de Fransen het wel mooi, of ze nou met hem mee zijn of niet. Nee, maar lift hij ook een beetje mee op dat gedrag van, van Trump dan bijvoorbeeld? Want Trump die doet nogal stoer, hij kan ook nogal stoer terug doen. Weet je wel, dat handje schudden kennen we nog. Dat Macron ja. toch uh, de andere kant ja. van de kamer op zwiepte. Uh, lift, lift Macron daar toch een beetje op mee? Uh, ja, zeker. Ik denk, want uh, he, bedoel, hij was in jonge jaren geen onverdienstelijke bokser. Dus uh, <laughs> er zit ook wel wat kracht in die armpjes. <laughs> en uh, nee, maar je ziet het, dat, dat, dat, doet hij heel goed. Hoe meer uh, Trump van leertreedt, hoe meer uh, zeg maar het, het geluid dat hij in Europa beter uh, beter in ons school ligt, zeg maar. Ja, dat komt dan van, van, uh, van Macron. Ja. En om eerlijk te zijn, ik zou in de huidige tijdsgevricht niet zo goed weten wie het anders zou doen. Dus daarom ben ik ook na verhouding blij met hem hoor. Ja. Want uh, Angela Merkel die heeft het niet meer. Ik, ik, ik, ik, ik noem maar iemand mee van Engeland, die heeft het ook niet. Ik zie het Rutte ook niet zo gauw doen, als ik het heel erg mag zeggen. Die zou het misschien wel willen, maar uh, nee. Dus als Trump gekke dingen zegt, ja, dan hoor je het, zeg maar, het redelijke geluid vanuit Frankrijk. nu vooral komen. Ja, ja, ja. En vind, hoe, hoe kijken de Fransen, de Fransen daarnaar? Vinden ze dat mooi? Ja, ik denk het wel. Als ik het zo zie, is van zelfs tegenstanders. Die je zegt bijvoorbeeld. natuurlijk heb je altijd die tegenstellingen in, uh, in Frankrijk. Dus je hebt uh, mensen die zeggen, ja, hij is van de Rijken. En op het platteland zeggen ze weer, ja, het is hier een president voor de steden, en zo heb je allemaal. Maar tegelijkertijd, ook al zijn ze het niet inhoudelijk met hem eens, hebben heel veel dingen van ja, hij, hij, hij pakt wel dingen aan, wat, wat, wat eigenlijk ook niet zo lang komt, bijvoorbeeld. En daarin, en daarin kunnen ze, normaal, dat kunnen ze wel waarderen. Hij, hij, hij doet het op een France Manier, wat de Fransen ook zelf, uh, ja, dat dus ze weer trots op Frankrijk kunnen zijn. En tegelijkertijd, ja. Ik moet het hem meegeven, zoals dan nu die staatsbedrijven. Ja, de laatste president die daar heel even wat over heeft genoemd... was in het begin jaren negentig. En dat heeft één dag geduurd. En toen ging hij al snel terug in zijn hoek, weet je wel. <laughs> ja. En Macron die gaat gewoon er vol tegenin. En zo heeft hij dat ook met een uh, dossier met een uh, bezet gebied rondom een uh, vliegveld, wat ook al dertig jaar lang uh, bezet is. Ja. Nou ja, en hij gaat er gewoon tegenin. Wil hij ook laten zien van, ik kan dit wel, uh, ik kan dit wel regelen, ik kan dit doen? Die, die houding heeft hij wel over zich, ja. Een soort van dadendrang. Ja. En uh, tegelijkertijd zegt hij nou ook gewoon zo: van ja, wat nou? Ik ga snel. Uh, de, de, de wereldpolitiek gaat snel. De aarde draait snel. En we hebben een 24-uurseconomie. En we hebben serieuze problemen op te lossen. Dus uh, ik ga me eigenlijk nog helemaal niet snel genoeg. Nou ja. Als iemand dat zou antwoorden, denk ik, ja, daar heeft hij ook alweer een punt, weet Zeker. je wel. Ja, ja. Dus uh, dat doet hij goed. Heel goed. Oké okay, Arne, we gaan het zo hebben over onder andere de werkkultuur in Frankrijk. Eerst ga ik even verder naar Wolt, uh, inmiddels in Ethiopië. Maar we gaan wel de politieke updates even afsluiten. Want ik ben heel benieuwd uh, naar de situatie in het buitenland... waar je echt al je geduld bij nodig hebt. En dan vooral in Ethiopië, want daar zit Wolt. Wolt, heb je daar al situaties meegemaakt waarbij je enorm veel geduld nodig hebt gehad? Ja, zeker Wouter. Uh, vandaag was ik in een, in een workshop met uh, verschillende boerencoöperaties. En uh, dat, ja, dat gaat allemaal aan haast. Waar ik geen, uh, geen touwen vast in kan knopen. Ja. Maar ik heb een collega bijna die Engels spreken. Dus uh, in alle vertalingen uh, gaat wel op een en ander verloren. En uh, zeker ook uh, gaat er veel tijd verloren. Maar het, wat ik heb gemerkt is dat Ethiopiërs uh, heel erg lang verstopt kunnen zijn. En graag uh, op de klaarstoel zitten in zo'n uh, redelijk officieel ja. evenement. Om een gegeven een soort QA, in de answers op het, uh, op het einde van de, uh, van de workshop. Ja, met je, je vragen. Gaat, gaat, gaat hier, ja, inderdaad, ja, ja, er kunnen vragen gesteld worden en dan, uh, dan worden antwoorden gegeven. Maar eigenlijk zijn er helemaal geen vragen, aan, dus eigenlijk zijn er ook geen antwoorden. Dus het is dus niet op de efficiënte manieren die uh, op de manier die wij in de kennen, hè, to the point, uh, vijf minuten vragen, twee minuten antwoorden, zoiets. Ik had die echt uren door, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. En allemaal wat om haar. En ja, dat lijkt dat, dat op geen enkele andere taal. Ook het, het schrift en zo. Er is geen taal vast te knopen. Het zijn een beetje kindertekeningen lijkt het wel. En uh, nou, dat ging maar door. En ik had best wel, ik had niet heel erg lang geslapen. Dus ik viel ongeveer in slaap. Maar uh, ik moest wel een beetje tijd blijven. <laughs> dus was door de organisatoren van het evenement. Dus eh. Maar goed, mijn geduld werd aardig op het kloeg gesteld, omdat die mensen maar geen einde breiden. Ja, precies. Ja, nee, en dus vooral nou ja, dat soort vragen. De Ethiopiërs zijn lang van stof, dus daarvoor heb je geduld nodig. Ja. Heb je in de tijd dat je ja. nu in Ethiopië bent ook al uh, verder je geduld nodig gehad? Ja, heel veel. Want uh, ik, ik ben een beetje gewend om uh, als ik een vraag stel, ook aan mijn collega's bijvoorbeeld, of, of we willen een gesprek of we een meeting. Uh, dan komen we snel per zaken. Dan is een probleem op de oppe te lossen. Of en dan, dan, dan stel ik een, uh, dan, dan, dan wil ik meteen eigenlijk antwoord hebben hoe we het probleem kan oplossen. Ja. Maar Ethiopië is weet niet of het door taal komt. Of dat ze, of dat, nou, mijn Engels is wel redelijk, maar uh, of redelijk goed, maar uh, Ethiopisch spreekt ook niet zo heel goed Engels. Dus er gaat vrij veel verloren in de communicatie. En dan moet ik af en toe moet ik gewoon dingen twee of drie keer uitleggen, voordat ik me eigenlijk mijn, mijn punt duidelijk heb gemaakt. En dan moet ik ook nog twee of drie keer luisteren. Voordat ik antwoord heb gehoord. Oh, ja. En nou ja, dus de meetings en zo daar, met collega's, die duren ook veel langer dan ik uh, gewend dan in Nederland. Ja. Daar hebben we ook uh, veel geduld voor nodig. Ja. ja, en verder, in Kreeg, ik ben, uh, ben een paar collega's, uh, onder meer een Nederlander, en die Nederlander heeft vast geleden uh, uh, zijn verblijfsvergunning geregeld. En die heeft me even verteld hoe dat eraan toe gaat. Nou, de bureaucratie is ongeveer een Ethiopië uitgebonden. <lacht> uh, en ook de uitdrukking uh, van een kastje naar een muur. Dat is een typisch Ethiopische uitdrukking. Uh, ik weet niet hoeveel, uh, hoeveel jaren uh, hij erover gedaan heeft... maar hij ging echt uh, van het ene loketje naar het andere loketje. En het ene wat doen bij het ene roketje, is een stempeltje zetten waardoor het andere loketje... de, de aandacht in behandeling kan nemen. Oh, ja. En ze gaan ongeveer in de eerste door... Dus, uh, maar goed, uiteindelijk na een paar dagen uh, loket, uh, loket heeft hij zo'n verblijfsvergunning. dus dat is, dat is heel mooi te hebben natuurlijk. Ja. En hij nou, wordt verder ook meegemaakt. Als hij hier aankomt, dan, uh, is moet hij zeker een even van werk en dan moet ik bij de, op het doornolletje zelf, uh, is een uitnodigingsbrief die moet laten zien. En dan wordt het allemaal met de hand in grote mappen wordt het nagezocht of, die, uh, of het briefje dat ik bijna heb ook, ook overeenkomt met de gegevens die uh, douane heeft. Oh god. Dan krijg ik helemaal een tempo in het paspoort. En dan moet ik op een uh, andere loket moet ik dan uh, een fusie betalen 30 dollar. En uh, nou ja, dat, dat, dat gaat er al een tijdje overheen, zeker als het druk is op het fusieveld. En dus ja... Uh, mijn geduld wordt hier eigenlijk op toegesteld. <laughs> je hebt je geduld in ieder geval nodig in, uh, in Ethiopië. En uh, ja, ja en, en wat betreft uh, Visa en zo is het helemaal handig dus. Ja, ja, ja het, alles wat, en, het, het grappige is, want het merk je ook wel een beetje aan Latijns Amerika. Ja? Uh, Heel veel landen, waaronder ook Ethiopië, uh, ze zijn niet echt gericht op het uh, bevorderen of het nastreven van de zo groot mogelijke efficiëntie. Er nee. zitten dus in heel veel ontwikkelingslanden een, een uh, idee van overwerksgestaffing achter. Dus uh, naarmate je uh, meer uh, handelingen kunt laten doen door meer mensen, dan, dan krijgt het meer mensen werk. En ook, uh, dan zorg je ervoor dat er niet al te veel macht uh, om binnen te beslissen bij één persoon ligt. Waardoor eigenlijk ook corruptie weer een stukje stik, moeilijker wordt. Hè? Je moet dan ah, verschillende ja. mensen omkopen om, uh, om, om, om verschillende uh, ja, dingen gedaan te krijgen. Hè? Dus om dat ook een beetje tegen te gaan. Er is dan heel veel hele kleine stapjes opge opgedeeld. Nou, ja, dat is natuurlijk voor degene die iets nodig heeft. Dat is wel uh, een beetje frustrerend. Ja. Maar goed, Ethiopië zijn is vandaag goed geraakt. En uh, na die vijf dagen dat ik nu in Ethiopië ben, ben ik er ook wel aangewend geraakt. Dus... Uh, <laughs> Oh. Heel goed, heel goed Wolts. Nou, dat klinkt hartstikke goed. We gaan het zo hebben over de werkcultuur in Ethiopië. Leuk. Ja, heerlijk. Muziek van Deva Mahal, dochter van bluesmuzikant Tai Mahal. Dus niet van het mausoleum, maar dit was Snakes wat ze speciaal voor ons zong. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Het was de afgelopen week warm in Nederland, bij vlagen heel warm. 60% van de Nederlanders vindt dat je met een korte broek naar het werk moet mogen. Maar hoe denken ze daar in het buitenland eigenlijk over? Over dit korte broekenbeleid? Dat vraag ik me af. En daarom wil ik het hebben over de werkcultuur in het buitenland. Ja, cabaretier Lebbes, die heeft het niet zo op bepaalde werkkulturen. Ik weet niet of hier mensen zijn die bij een bank werken. Ik hoop het wel. Ik wil even iets tegen jullie zeggen. Uh, ik heb de laatste tijd veel met banken te maken gehad. En uh, wat mij is opgevallen is dat jullie niets geleerd. Jullie... Mensen bij de banken, jullie zijn nog net zo arrogant als dat jullie waren voor de crisis. Jullie hebben niks geleerd. En de bonussen gaan weer omhoog. En jullie zijn nog steeds bezig met alle constructietjes te bedenken. Met rekeningetjes en rentetjes. En dat gaat weer anders. En dan moet je weer een andere rekening toe. En polisjes en hypotheetjes op 50.000 verschillende manieren. Dat er overal En dat we het gewoon niet meer snappen. En jullie gaan er met de winst vandoor. Jullie zijn nog precies zo bezig. Jullie zijn net zo arrogant. Ja, en jullie gaan nog steeds naar, naar je werk in die mooie pakjes van jullie. En die, die gekande haartjes en die achtertasjes, en die liesbakken Naar die megalomane kant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 mensen Daar met elkaar om? Is er sprake van een strenge hiërarchie of juist helemaal niet? En dan begin ik in uh, Zwitserland. Patricia, hoe zou jij de Zwitserse werkcultuur omschrijven? Uh, ja, nou, die uh, arbeidsetels, dat is heel goed. Maar wat wel leuk om te vertellen is, is dat uh, er best wel veel personeelstekorten is geweest in Zwitserland, nog steeds en dan vooral in de verpleegkundigen. En de Zwitsers vinden de Nederlanders echt een fantastische arbeidsetels hebben. Dus dat, weet niet, dat vind ik al toch altijd prettig. Zelfs de Duitsers vinden ze niet zo leuk. Oh ja? Uh, en ook hun... nee, ik vind Heel Duitsers bazig. Dat pitters, ja, nou, <laughs> bazig. Zij dat nou? Ja, bazig? Duitsers, ja, ja. Ik weet niet waarom ik dat denk. En Duitsers bazig. Nee, ik vind Duitsers, ben ik achtergekomen, eigenlijk meer handel dan wat ik dacht dat ze waren. En we nou, hebben vorige week of twee geleden al het erover gehad, dat de generatie zeg maar, van mij, dus zo rond de 35-40, nog steeds de, die Tweede Wereldoorlog met zich meedraagt. Ja. En daarin dus nog steeds best wel handel is over de Duitsers zelf. Dus nee, dat, dat niet, maar uh, de Nederlanders zijn dus echt best wel gewild in de Zwitserse ziekenhuizen, de verpleegkundigen vooral. Maar wat ook echt, waar het hiervan barst, zijn Nederlandse fysiotherapeuten. Oh Ja. De, omdat vakken. die zo goed zijn? Nou, omdat er gewoon heel veel vraag naar is. Zwitsers zijn best wel mensen van no-nonsense. Mm -hmm. Maar als er iets is... Ja, ik ben echt... Alle fysiotherapeuten gaan mij nu hapen En echt, spijt me op, Ik ben nog nooit bij een fysiotherapeut. Mijn broertje is fysiotherapeut. Dus uh, let, af, let op. Ja, pas op. Ik vind altijd mensen, ja, ik ga naar de fysio. Iedereen gaat tegenwoordig naar de fysio. Ik je wel, voor alles gaan mensen naar de fysio. En natuurlijk, bij de een zal het heel goed helpen, bij de ander misschien wat minder. Maar het is hier ook redelijk populair om naar de fysiotherapeut te gaan. En uh, er zijn alle Nederlanders die daar heel mooi op inspringen. Ja, oh, want er zijn er veel, uh, hebben wij een overschot aan fysiotherapeuten dan? Of, in Nederland? Of verdienen ze gewoon zo goed in Zwitserland? Ik denk dat ze uh, uh, gewoon... A, je ja, verdient zeker wel goed. Uh, B, ik denk ook dat het gewoon best wel een leuke uitdaging is om uh, te doen. En ik denk dat er best veel visio-terapaat zijn in Nederland. Ja. Want als ik kijk naar mijn eigen vrienden slash ja, kring mm -hmm. nou, dan kan ik er van mij zo ook al vier opnoemen. Ja. Ik bedoel, en, en zoveel vrienden heb ik nou ook. Nee, nee grapje, maar... Goed. Anyway's, um, Maar, maar Zwitsers, dan, o, over werkcultuur yeah. gesproken, de Zwitsers vinden yeah. uh, uh, Nederlanders harde werkers en Duitsers vinden ja. ze... Uh, wat vinden ze daarvan? Ja, ze, ze, ze houden hun mening over Duitsers gewoon een beetje van, prima. Mm. Oké. Okay. Weet je wel? Maar Nederlanders krijgen echt complimenten. Oké. Okay. Van, kom hierheen. en ik heb toevallig net weer meisjes leren kennen, uh, 30 jaar, uh, single, verhuis naar Zürich, uh, is... Um, Weet je ook alweer? Uh, Anesthesist. Mm -hmm. Weet je wel? Daar zijn er ook heel veel van die hier naartoe komen. En die worden ja heel erg gewild. Dus ik, ik ben altijd een trots Nederlander ja. als we daarover praten. ik heb zelf er niks mee te maken natuurlijk. <laughs> uh, ja, wat verder is maar in het, in het bedrijfsleven... Het is echt echt pet. Dus superveel Amerikaanse bedrijven. En in Amerikaanse bedrijven is het motto... As long as the job is done. Dus dat is gewoon, doe het. Ja. weet je? Wanneer je het doet... Uh, in je avond uh, ook veel. Ze moeten natuurlijk veel bellen met Amerika. Dus tijdverschil. Dus mensen zijn wel flexibeler. Maar ik heb het idee dat dat in heel Europa wel steeds meer de tendens is. Ja. Toch? Kijk, nou ja, uh, uren. Zeker. Ja, het werkt. Zeker, daar moeten we het maar niet over hebben. Als, als de Arbo luistert. Nou, nou, nou. Maar. Uh, um, uh, de Zwitsers over het algemeen. Hoe zou je uh, ze omschrijven als ze aan het werk zijn? Uh, pff, uh, focus. Mm -hmm. uh, maar absoluut niet buiten de lijntjes. Dus dat ze hier niet van, uh, van tijdklok hebben. Maar dat zou echt, dat zouden de Zwitsers echt ganz geil vinden om gewoon die tijdklok echt in te klokken als ze binnenkomen. En ook echt op de seconde uit te klokken <lacht> als ze weggaan. En dat merk je wel, dat ze we alle experts hier. Uh, ja, die hebben, dat, die hebben dat totaal niet. Die zijn veel flexibeler, die werken over het algemeen echt best wel hard hoor. Mm -hmm. uh, als ik kijk naar mijn vrienden, ja, er zitten gewoon veel grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld uh, Pfizer, uh, daar heb ik twee vrienden werken. Het is een groot Amerikaans bedrijf, die doen veel uh, vaccins. En uh, Nova, Novartis is een Zwitsers bedrijf, is ook echt super groot. Heel veel van die farmaceuten die doen uh, Ritalin, weet je wel, dat ja. is medicijn voor uh, ADHD. ADHD, ja. Ja, waar voor mij de Amsterdamse grachtengordel, gordel gretig aftrek van heeft. Ja, daar, daar, dat, dat kan je goed concentreren, geloof ik. Ja, ik neemt. hoorde laatst iemand zeggen echt. Uh, uh, mijn Floris, gaat naar het gymnasium met of zonder Rivellin. Oh, nou, dat kan, dat kan toch niet? Nee? Dat kan toch niet? Nee, dat ja, kan dat, niet. Anyways. Nou, dit komt dus allemaal bij bedrijf, jou vandaan? Ja, dat weet ik. Die bedrijven die doen dat, die doen het hier heel goed. Al die al die biotech en zo. Ja, dus, uh, maar wat wel ook grappig om te vertellen is dat die bedrijven zitten in gewone gemeentes, Dus in dorpen. Dat mm -hmm. is gewoon een dorpje. en dan zit er zo'n groot bedrijf. Ook in het dorp waar ik woon bijvoorbeeld. En uh, het dorp zelf profiteert daar natuurlijk ontzettend van. Van alle belastingen die dat bedrijf moet betalen. Dus je ziet echt per dorp van, hebben jullie een bedrijf staan? Dan zijn de bushokjes mooier, de straten zijn nog beter. Ja, precies. Maar als zo'n bedrijf dan failliet gaat, wat natuurlijk ook gebeurt, of verhuist. Dan zie je dat het echt een mega impact heeft op dat hele dorp. Dus ja, dat is best wel um, interessant om ja, te zien. En dan komen we weer bij die rijke of arme kantons. Net als de, waar we het over hebben bij het blokje politiek. En dan zijn we weer rond. Precies. Nou, Precies, Wout. Goed zeg. Nou, dan was hem weer. Dank, dank. Fijn dat we je mochten bellen. Zo midden in de nacht in Zwitserland. En uh, graag tot snel. Ja, zijn de show verder. Ja, wij gaan in de tussentijd gewoon nog even door naar Wold. Uh, Wold, we hadden het al net over allerlei zaken waarbij je heel veel geduld nodig hebt in Ethiopië. Maar hoe zou je het werkende leven omschrijven? Zijn ze heel efficiënt? Uh, mensen zijn niet heel erg efficiënt, heb ik uh, het idee tenminste. Uh, het, wordt, het wordt allemaal een beetje chaotisch zoals mensen werken. heel erg. Uh, dus, ja, ze kijken een beetje wat, wat, op een, uh, wat, wat, wat ze die dag moeten doen zonder al veel planning. En ze waren van de ene taak op de andere taak over. Het is wel een beetje weinig georganiseerd, een beetje goud zomaar, maar dat maakt het maakt wel heel erg leuk en heel erg creatief op het Ethiopisch te werken. Oh ja. dus het is niet allemaal zo, uh, zo efficiënt en georganiseerd als in Nederland, maar het is wel heel erg uh, heel en dynamisch. Je kunt uh, met alles kun je op elk moment bij collega's terecht, ook bij collega's die het in Ethiopië hebben, omgevroren en alles andere te houden, zoals van Ethiopië, Ethiopië hebben. Ja. Dus uh, ja, dat dus, uh, maakt het werk wel erg, uh, erg leuk en op is niet. Maar maakt het jou ook extra? Uh, ja, uh, dus, dus als jij in Ethiopië bent, moet je, je ook even aanpassen? En dan denk je van nou, ik laat het allemaal wat meer gaan. Ik, ik hoef iets minder efficiënt te werken ja. dan normaal. Uh, ik moet wel een beetje aanpassen. Ik kan, uh, kan mooi een vergadering inplannen om een uurtje of tien ochtends bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar we hebben het over de vraag of de persoon met wie ik de vergadering heb, of die ook om 10 uur daar is. <laughs> Meestal is het zo, als je een vergadering inplant op een bepaald uur, op een bepaalde dag, dan degene met wie je de vergadering inplant in ieder geval wel uh, de dag uh, uh, daar rekening mee houdt. Dus hij, zal in, ieder geval, hij zij zal in ieder geval op dezelfde dag uh, bij je langskomen. Maar het uur dat is uh, redelijk flexibel. Dus dat, uh, dat is ook weer een verrassing. Ja. Dus, uh, ja dat is ook wel, uh, wel weer avontuurlijk. Maar dat betekent ook dat ik van mezelf ook... dat was een beetje vervelend natuurlijk... als ik denk van, oh, zit ik kom te laat op een vergadering... dan maak ik eigenlijk nog geen punt van... omdat ik eigenlijk wel weet of Ethi Ethiopisch ervan gaan, maar ik toch niet op tijd ben. Ja, precies. Dus dat werkt twee kanten. Ja, want, want als ik hier dan bijvoorbeeld een keer een, een trein gemist heb... dan heb ik al best wel stress. Dan weet ik, er zitten mensen op mij te wachten. Ik moet uh, tempo maken. Ja. Maar jij, als jij bijvoorbeeld een uh, toek-toek gemist hebt in Ethiopië... dan maakt het je niet zo heel veel uit. Nee, dat maakt het niet zo heel veel uit. De die rijden hier echt met miljoenen tegelijkertijd rond. Dat is een mooi voorbeeld. En nee, ik waag er niet druk om. En uh, Kijk nog, het kan ook wel zo zijn dat als ik een eerste vergadering heb zo dat ik volgende binnen binnenkom vallen. Uh, zonder vooraf aangekomen te zijn. Dat maakt meestal maakt het toch niet uit. Oh ja. Dus maar, uh, het mooie mooi is wel eigenlijk. Dat, dat vind ik eigenlijk. Nou ja, Nederland heeft ook een voordeel. Maar een beetje nadoor. Zo gestructureerd is het allemaal in Nederland. Dat een beetje het avontuur van mensen ontmoeten of van, uh, van vergaderingen plannen of van, van, van spontane ontmoetingen. Dat het een beetje eruit is, ja. uh, is gepland ja. En hier in Ethiopië zijn we echt uh, wat op het mensen heel erg open voor spontane ontmoetingen, spontane overleggen. Hoewel het allemaal niet heel uh, efficiënt is, het is wel uh, een stuk uit in ieder Ja, geval. precies. Dus jij bent meer voor die Ethiopische stijl eigenlijk. Dat, dat meer uh, openstaand voor, ja, op voor ontmoetingen in ieder geval. Ja inderdaad ja. ik denk dat uh, mijn voorvader uh, wel uit deze compterij al komt te zijn. Ja, <lacht> ja, ja. ja, nee dat snap ik helemaal. Dus, dus jij, ja, eigenlijk kunnen we jou beter in Ethiopië neerzetten, Wolt? Ik denk het wel uh, Wold. Ik, uh, ik, ik, ik vind het inwacht. <lacht> <lacht> Oké okay, Wolt, dan laten we je daar in ieder geval je gang gaan, in, in ieder geval voor vannacht. Succes met de schouderdans, waar je druk mee bezig bent. Ja, dan, uh, dankjewel. Ja, ik, dan, ik, ik denk nu de weer de nieuwe club in. Ja. De, de, de club, club ik niet, Dus uh, dat moet allemaal goed komen. Oh god. Ik dit uh, binnenkort wel even een melding doen over uh, de situatie met mijn ouders. Ja. Uh, <laughs> ja, laat het ons weten hè, als we wat, wat moeten regelen. Een fysiotherapeut vanaf hier of zo. Kan allemaal. <gacht> ja, Komt goed Walter. Oké, Wolf. Hé, dankjewel en succes daar in Ethiopië. Yo, Heel dank je. Ja, van Ethiopië even door naar Frankrijk. Arne, hoe zou jij de Franse werkcultuur omschrijven? Uh, in één woord, uh, verticaal of officieel? Formeel. Oeh, verticaal? Dat is het. Uh, wat bedoel je daarmee? Ja, het land, het land ja, is ingericht op, op rangen en standen. En dat zie je zeker op de werkvloer terug. Dus de baas is echt de baas. En daar luister je naar. Mm -hmm. En uh, dat, dat, dat, dat stereotype beeld dat bestaat wel. Je mag dan ook uit als een minderwaardige. Minderwaardig, mij nou. <laughs> een ondergeschikte uh, ha, advies geven. <laughs> nee, zo, zo verticaal is het nou weer niet. Nee, uh, ja, je mag advies geven aan dat soort zaken. En vervolgens is de patron, uh, de directeur is letterlijk in het Frans, uh, he, geef je die richting aan als je directeur bent mm -hmm. in de sectie, uh, Dan is het besluit en dat is het dan ook. En uh, dan moet je niet op de Hollandse manier, uh, oh ja, zeker zo'n type als ik, uh, die, in die nooit om een uitspraak verlegen zit, uh, <laughs> je mening laten gelden wat je ervan vindt. Oh want, ja, uh, dan, dan zijn ze beledigd? Uh, nou, laten we zeggen, men is dat niet gewend. Oh, ja. <laughs> Heb je daar al problemen uh, mee uh, gehad dan? Ja, of ik, of ik doe net of ik het niet door heb. Oh. Nee, ik, ik, wij, wij zijn als Nederlanders. Dat, b, b, b, dat beseffen we, denk ik, niet zo in Nederland zelf. Maar wij zijn natuurlijk behoorlijk een eigenwijs volkje. We praten heel graag. En we zeggen heel graag wat we vinden. Mm. En uh, als het in andere landen anders gebeurt, vinden wij dat eigenlijk maar gek. En zeker op de werkvloer. Wij, wij hebben natuurlijk uh, niks van niks. Het poldermodel uitgevent over de hele wereld. Uh, het, de overlegculturen. En uh, dat je dus dan ook echt wel mag zeggen wat je vindt, uh, ook al gaat het tegen de lijf van uh, het beleid of de directie in. Ja, dat, dat kun je in Frankrijk niet zo doen zoals in Nederland. En uh, heb je een voorbeeld van, van duidelijke hiërarchie? Nou ja, van de president tot aan de, tot hoe het op lokaal niveau eraan toe gaat, tot de burgemeester, en dat zie je ook in de organisaties terug. Dus echt dat je en dat gaat twee kanten op. Uh, we hebben het begrip de Franse slag. Uh, dat, dat komt denk ik vandaan vanwege dat uh, als er inderdaad is zeggen, mensen directief zijn in de organisatie, dan heb je als effect dat mensen ook gewoon zeg maar ja datgene doen wat ze wordt opgedragen, en dan ook niet zo of een, een, een tandje extra zetten. Ja. Um, dus daar dat, dat, dat, er wordt dan wel eens van gedacht. Van ja, dat dat, dat, dat een, een effect is. Dus mensen die... De Franse slag. Dus die voelen zich niet verantwoordelijk voor een stapje extra. Ja. Want dat wordt ze niet gevraagd. En uh, waarom zou ik dat extra doen? Ja. En, en, zou, en zou een Fransman dan bijvoorbeeld... Uh, in een Nederlands bedrijf makkelijk leiding kunnen geven? Of schrikt hij zich dan dood van, van al die eigenwijze meninkjes die om de hoek komen kijken? <laughs> Ja, dat zou wel een cultuurshock zijn. Want dat is ook wel voor dat ik het vergeet. Hè? Ik bedoel, je hebt uh, behoorlijke verschillen binnen Frankrijk zelf. Hè? De Noord-Frans uh, kijken in die zin uh, ook alweer anders tegen de Zuid-Frans aan. En uh, in het noordelijke deel, tot uh, voorbij Parijs, is uh, afspraak is afspraak. En streek je een tijd af. Nou ja, dan kun je wel redelijk rond dat tijdstip gewoon komen. Misschien tien minuten of een kwartiertje. Maar niet zoals wat ze ook zeggen. Ja, als je een afspraak hebt richting Marseille, dan is het mañana, weet je wel. Dan is het Mediterraan, morgen weer. ja, ja. ja. Ja. En uh, daar hebben de Noord-Fransen zelf ook moeite mee, weet je wel. En dat kan me wel laatst... Bijna filosofische gedachte, dat ik wel besef dat Frankrijk misschien, uh, zoals wij in het verleden over Turkije zeiden, over de poort tussen het oosten en het westen en de Bosporus, dat eigenlijk Frankrijk wel een beetje de poort van het zuiden en het noorden tegelijk is in één land. Ja, ja van van een beetje ja nee maar ja, ja, daarmee bedoel je natuurlijk en, ja precies dat dat er twee culturen eigenlijk in in Frankrijk samenkomen de zij de overgang zijn van van de beetje cultuur en de ja, je hebt Corsica en de Côte d'Azur. En we tot waar, uh, boven bij mij, ja, aan de Côte d'Azur. Het is één land, maar het is eigenlijk een mediterrane cultuur... versmolten met de Noordwest-Europese cultuur. Ja. En dat zetelt dan in Parijs. En wat dat betreft heeft het, uh, is het echte stem van, van mediterraan naar uh, Cité samen. En dat zie je dus ook met gekke dingen, ook in de werkcultuur. Ook al in dit deel van, uh, van Frankrijk. Dat zit om de hoek van Brussel. Ja, er is hier nog elke dag uh, twee uur uh, de sieste. Hè, dus één letter van de siesta vandaan. Ja. Mm -hmm. En dan gaat twee uur lang het land uh, zo'n beetje stil. Ja, ja. Een goed moment om boodschappen te doen trouwens, hè, om naar de uh, supermarkten te gaan. Want dan zijn de Fransen aan het eten en de Siesta aan het houden. Oh, dus jij als Nederlander maakt daar toch weer gebruik van? Uh, ja, ja, ik denk alle Nederlanders. Ja. <laughs> nou, als je op vakantie bent tussen twaalf en twee, is het een heel goed moment om je boodschappen te doen. Ja, Want, ja, want ja, de, gro ja. de grote supermarkten zijn wel open dan toch? Ja, ja, de supermarkt wel, maar kleine uh, detailhandel is gesloten. Uh, Bakkers natuurlijk niet, maar uh, bedrijfsleven is dan ook wel dicht. En zeker uh, overheid. Ja. Ook wel bizar toch? Een bizarre bedrijf... We hebben het nu over bedrijfscultuur, of de werkcultuur. Maar dat is wel bizar nog steeds dat je zo tussen de middag zo lang dicht gaat. Ja, en aan de andere kant bij grote organisaties is het wisseling van de baas. Want ja, je bent dan twee uur aan het eten, maar je zit dan wel met je collega's. Dus eigenlijk ben je verkapt dan gewoon aan het werk ook. Hey. Dus uh, Frans maken wat dat betreft. Als je niet de tijd hebt om de kans zit om terug naar huis te gaan, lange werkdagen. Ja. Ja, ja, ja, je moet wel socialise dan. Goed, Arne. Wij hebben inmiddels uh, meer dan genoeg gesocialiseerd. Want we moeten door naar het tweede uur. En straks komt het nieuws van twee uur. En die wachten op niemand. Ze zijn heel streng. Arne, dankjewel. Fijn dat we je zo mochten bellen. Midden in de nacht vanuit Frankrijk. Graag gedaan. Ja, dankjewel, dankjewel. Dit was hem alweer het eerste uur van onze reis rondom de wereld. Maar we zijn gelukkig pas halverwege. Straks praten we namelijk verder over geduld, bedrijfsculturen en politiek in het buitenland. Maar eerst even het nieuws van twee uur. Ik ben zo bij je terug.